9 uur. Mark Hocken met het NOS Journaal. Het COC wil dat de politiek haast maakt met de aanpassing van artikel 1 van de grondwet, zodat discriminatie van LHBTI'ers expliciet wordt verboden. De belangenorganisatie ziet een aanpassing van de grondwet als een garantie voor LHBTI-rechten in de toekomst. In Den Haag zijn al langer plannen om de grondwet op dat punt te wijzigen. D66-Kamerlid Bergkamp denkt dat er brede politieke steun voor het voorstel is. Kristalina Georgieva wordt de nieuwe voorzitter van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Ze kreeg meer steun voor de topfunctie dan Jeroen Dijsselbloem, die zich daarom terugtrok. Dijsselbloem lag minder goed bij de Zuid-Europese landen... vanwege zijn optreden bij de Griekse schuldencrisis. Minister Hoekstra van Financiën liet weten dat de Bulgaarse Georgieva... de volledige steun van Nederland heeft... Als de Verenigde Staten ook instemmen, en dat is meestal een formaliteit... volgt Georgieva Christine Lagarde op als voorzitter van het IMF. Puerto Rico heeft een nieuwe gouverneur. Het is Pedro Pierluisi die beëdigd werd nadat Ricky Rossellio was afgetreden. Rossellio ligt onder vuur vanwege uitgelekte chatberichten... waarin hij zich seksistisch en homofoob uitliet... Senatoren in Puerto Rico vinden dat Roselio zijn opvolger op een oneerlijke manier en op eigen houtje heeft voorgedragen. Daarom gingen er vannacht opnieuw demonstranten de straat op. Woensdag stemt de Senaat over de voordracht van Pedro Pierluisi. Lionel Messi is voor drie wedstrijden drie maanden geschorst voor wedstrijden van het Argentijns elftal. Tijdens de Copa America vorige maand noemde hij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond corrupt... Ook zei hij dat gastland Brazilië voorgetrokken werd door de bond. Messi bood later zijn excuses aan, maar is dus toch geschorst. Ook krijgt hij een boete van 45.000 euro. Messi mist door de schorsing de komende vier vriendschappelijke wedstrijden van Argentinië. Het weer, eerst nog bewolking en kans op een bui. Vanmiddag komt de zon er af en toe bij en wordt het 20 tot 23 graden. Morgen blijft het droog, eerst nog mist, daarna meer... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dames en heren. Toe, toe, toe, toe, toe, maar wel origineel. Ja, straks toe, uh, toe, uh, geschiedenis door de jaren heen en toe, toe, toe, toe, toe, toe, Chat met Hotel radio en het is tijd voor de geschiedenis. Het is vandaag, uh, nou zeker 500 uh, nog wat jaar geleden dat uh, Columbus vertrok naar, naar India eigenlijk met ja. uh, met drie schepen. Maar ik vraag heeft maar... hij gevonden toch? Ja. Dat is zeker. Maar ik vraag me alleen af. van uh, Welke jaar had hij nou Amerika ontdekt? Want had hij nou eerst Amerika ontdekt? En ja, daarna India? Nou, er gaan heel veel verschillende verhalen te ronden erover. Uh, het meest bekende verhaal is dat hij uh, dacht ja, maar ik kan uh, volgens het was mij ook, de eerste reis was dit inderdaad, ik, 1492. Ik, ik kan ook gewoon de andere kant op uh, uh, varen om naar India toe te gaan. Volgens mij moet dat gewoon lukken. Dus uh, dat is het meest bekende verhaal. En ja. dat hij per ongeluk in Amerika terecht kwam. Maar andere verhalen zeggen ook nog dat er wel al wat dingen daar uh, um, al ontdekt waren. Ja. En dat hij eigenlijk uh, helemaal niet zoveel uh, heeft toegevoegd daaraan. Maar, het maar grappig is dus wel, hij vertrok dus naar de Canarische eilanden op 3 augustus 1492. Die verbleef nog even om echt extra proviant, water, herstelwerkzaamheden. En toen ging hij naar de oversteek van de Atlantische Oceaan. En met de constante Noordoost-pastaat verliep het allemaal helemaal goed. En toen kwam er 4, op 12 oktober land in zicht. En toen bleek dus dat hij op een van de eilanden van de Bahamas was gestuurd. En noemde het, het eiland noemde hij San Salvador. <laughs> Grappig, hè? Dat, uh, je kan het allemaal lezen op... Uh, Wikipedia, want uh, het duurt te lang. Want er is nu nog veel meer gebeurd ja, he, op deze dag. Wat er ook is gebeurd. Uh, de uh, Amerikaanse kernonderzeeër USS Nautilus uh, vaart voor het eerst onder het Noordpoolijs door. Uh, ja, dat was op dat moment heel bijzonder. En uh, op dit moment zou het ook heel bijzonder zijn. Want ja, er is bijna geen Noordpoolijs meer. Nee. Dus ja, nu als je, je er gewoon... nog door wil duiken, moet je het nu doen. Nu doen. In 1858, toen was er sprake van de eerste kabeltelegrammen tussen Amerika en Europa. Ook al een opmerkelijk nieuwtje, hè? Ja, zeker. En in 2015 uh, vallen in uh, uh, Alfa aan de Rijn uh, twee bouwkranen met daartussen een brugdeel uh, om. En uh, raken daarbij vier huizen, een café en twee winkels. Een uh, hond komt hier helaas uh, bij om het leven en uh, er raken ook wat uh, lichtgewonden. gewonden. Uh, maar ja, gelukkig geen uh, menselijke doden. Maar ja, wel zielig voor de hond. Zeker voor de hond heel zielig. Uh, in 1981 lost John McEnroe de zweet buurtborg voor de vierde keer af... als nummer één op de wereldranglijst van de tennisprofessionals. Uh, de, deze titel die hield dus nou ditmaal 58 weken stand, hè? Dat is wel heel grappig. En ik moet er altijd nog denken aan het plaatje van de Bols Weet je, die, heb je ooit gehoord? De Bols Oud. Ja, nee. over Tilde McEnroe. We gaan eens kijken of we die echt kunnen vinden. Dus dat is wel een leuk nummertje om een keer te draaien. Oké. Okay. Okay. Uh, ja, bij een uh, zware aardbeving in, in 2014 op deze dag, wordt in uh, de Chinese provincie Yunnan... Uh, zeker 175 uh, mensen uh, ja, uh, te veel. En uh, uh, ja, vallen. Uh, 175 dodelijke slachtoffers. Uh, ik kan me die beelden volgens mij nog wel herinneren. Dat echt uh, complete steden in puin lagen. En, uh, ja, dat is nog maar vijf jaar geleden, hè? Dus ja. Het zal vraag wel herdacht of, worden vandaag, denk ik. De vraag is of ze dat uh, überhaupt uh, al hebben kunnen opruimen, allemaal. Ja, ja, met, uh, ja, ja, we zullen nog wel even bezig zijn. En uh, wat ik ook nog wel uh, opmerkelijk vond van uh, de Duitse astronoom David Fabricius, neemt lichtvariaties waar in de ster Mira die ster Mira is een ster in het sterrenbeeld Walvis, en zo'n rode reus. En het schijnt dus echt uh, dat, dat die ster die beweegt dus, uh, door het heelal. Maar hij, hij heeft een om, uh, omwenteling en die is minder dan een jaar. En er is toch wel heel veel mee uh, van doen geweest. En uh, het lijkt net alsof hij ook een soort komeet is. Het blijft, het blijft toch interessant, al die dingen in de. De vraag is het ook, is leeft hij überhaupt nog? Want ja, we kunnen hem nu waarnemen. Maar ja, hoe ver staat hij? Ja. En hoeveel jaar kijk je eigenlijk terug in de tijd? Dat, dat weet dat, je uh, inderdaad niet, nee. Dus uh, tot zover uh, een stukje geschiedenis. Wij gaan Wilco zo bellen. Hè? Ja, we gaan Wilco bellen. Dus uh, tot nou, zo. we spreken elkaar zo. Doei, that be true Have washed out with the time As the world comes into view We can't lose the good time Unity. we should, do. We should do. I'm hey. Silhouettes van Friendly Fire. Ja, we proberen verbinding te krijgen met Wilco. En hij belt zo even terug naar de studio. Maar, Kunnen wij uh, mooi uh, nog even wat verjaardagen doen? Hoor. Ja, er zijn natuurlijk een, uh, een hoop mensen. Ook jarig. Jazeker. Uh, Leon Oeris is uh, de geboortedag van vandaag. Leon Oeris. En dat is een uh, schrijver. En die is heel erg bekend geworden met het boek Exodus. Over de... Uh, zoveel vandaag oorlog en alles in uh, Israël. En ik heb het boek ook nog staan. Ik moet het weer eens een keertje gaan lezen, want ik weet uh, meer hoe het precies ging. Het, het heeft dus niet genoeg indruk op je? Jawel, toen wel. Maar ik had zo. Uh, maar het is al, ik denk misschien wel. Uh, als, je geleden, het, als je het gaat ja, lezen, dan denk je: oh ja, oh ja. Nou, het, oh is ja. Zo, het zou zomaar 35 jaar geleden kunnen zijn dat nou, ik het gelezen heb. Hè? Ja. Dus dan uh, mag je ja, zo vergeten zijn, toch? Zo lang geleden heb ik nog nooit een boek gelezen. Dat, uh... <laughs> je bent dan niet eens 35. Uh, ja, uh, vandaag ook jarig is uh, uh, Evangeline Lilly. En die is uh, bekend geworden met uh, Lizzie McGuire, de film. Als uh, een van de politieagenten daarin. Maar uh, speelt uh, uh, momenteel uh, in onder andere, heeft ze in The Hobbit gespeeld, uh, Ant-Man. En ook de uh, Avengers, Avengers. Avengers? Avengers. Oh, oh oké. Okay. Endgame. Dus uh, ja, ze speelt uh, The, the Wild. Oké. Okay. Dus, uh, zo doen Nou, wie vandaag ook jarig is, hij leeft zo waar nog, is Tony Bennett. Hij is van 1926 en hij heeft inmiddels al 18 Grammy Awards en uh, ook een Award for the Lifetime Achievement. En hij heeft dus inderdaad ook die boeken, uh, boeken sorry, de lieder geschreven van uh, The Best is Yet to Come en I Left My Heart in San Francisco. Het is dus een oude baas, maar hij heeft dus ook toen met Amy Winehouse nog een nummer gezongen, pas geleden. En, nou, uh, dat is al een tijdje terug. Ja, ja, <laughs> ja hoe lang is Amy uh, overleden? Al een tijdje alweer. Maar uh, volgens uh, Frank Sinatra was hij de allerbeste. Eigenlijk. Maar niet ja. hij. Wie ook vandaag jarig is, is uh, Bridget Brangham. Uh, die is uh, ja, onder andere uh, bekend van de uh, Grey and Anthony. Um, hoe weet het, uh, de, uh, City Angels. En uh, ook van de film The Man in the Iron Mask. Oké. Okay. En wie ook jarig is vandaag, is Martin Sheen. En uh, het leuke is, uh, de, hij heet eigenlijk Ramon Gerardo Antonio Estevez. En zijn zoon, Charlie Sheen, die is bekend van, uh, ja. van Little, Little Men. Uh, uh, uh, two, uh, two and a half uh, men. Maar uh, die Martin Sheen heeft ook enorm veel uh, uh, films op zijn konto staan. En uh, ja, die zoon, die heet dus ook Charlie Sheen. Die heet dus eigenlijk ook Estevez. <laughs> Zo grappig. Ja, en wie vandaag ook jarig is, is John McGinley. Um, ja, waar is hij bekend van? Ja, waar waren eigenlijk niet van. Uh, films zoals uh, uh, 42, uh, Office Space, uh, Born on the 5th of July. Het is een uh, wat oudere film. Uh, ja, Seven. Um, ja, de, hij heeft echt een complete lijst uh, met, uh, met uh, ja, verschillende films. En uh, als je gez gezicht ziet, dan uh, denk je meteen... Oh, die... En wie praktisch even houdt, zoals dus ik, is Lee Rocker. Zijn echte naam is Leon Drucker. Maar die uh, is van, uh, van 1961 Amerika Slap Bass speler. Die dacht dat je die uh, snaren zo... Uh, ja. Maar hij uh, heeft dus samen met vrienden, heeft hij toen een tijd, heeft hij de Stray Cats opgericht. En uh, met Rock This Town en zo. Dus wel, ja, het is wel gezellige muziek, die, uh, die Stray Cats. Ja, is leuk, is leuk. Had je nog meer verjaardagen of uh, zijn we er een beetje doorheen? Is Wilco er al? Nee, Wilco is nog niet aan de lijn. Dan dus moeten we uh, nog een bellen. Dan gaan, gaan we even proberen de verbinding uh, vast te zetten. Kijk. Nou, Zo. Ja, ik wilde het trouwens toch nog een verjaardag noemen hoor. Ja, je wilt toch nog ja, een verjaardag noemen. Ga je dan een beetje gewoon stoppen zo snel? Want het kwam omdat Wilke wilde bellen. Maar gelukkig ja, bij hem. Ja, we, we hebben wel verbinding met hem, maar we krijgen hem niet op de, uh, in de uitzending, helaas. Maar we hebben in ieder geval ook namens jullie nog een hele fijne ja, vakantie gewenst. We hebben trouwens alle luisteraars. Ja, precies. We zeggen wel eens alle vijf, maar het zouden er zo ook maar vijftig kunnen zijn, hoop ja. ik. Um, wie is vandaag ook nog jarig was, wat James Allen Hatfield. En denk je, wie is dat? Maar die is van Metallica. En uh, het grappige is daarna nou, grappig, ook wel weer heel treurig. Die man die heeft dus ook uh, zwaar, uh, zwaar misdragen. En uh, drank en toestanden. En uh, uiteindelijk hebben ze dus. Uh, uh, hij heeft zich op laten nemen in een afkickcentrum. En veel van zijn frustraties heeft hij geuit uh, in het album Sint Anger 2003. Maar het proces. Van opnames voor dit album... en de, de invloed die hij had... Tussen, uh, en zijn alcohol op uh, de band... die zijn vastgelegd in een documentaire... Some Kind of Monster. En die, uh, die wordt dus ook op Netflix uitgezonden. Dus ik heb ze over... die ga ik dus wel even kijken. Ja, Lijkt het me is, wel heel interessant. Dit is een interessante band. Ze ja, maken, zeker. Uh, ja, ze hebben toch wel een beetje... Uh, ja, ze hebben veel neergezet. Dat, uh, ik ja. was er vroeger altijd wel fan van. Niet alles, maar... Ja, uh, want we, we hadden het over de Jolandenkeuze. Maar jij had het over van, dan moeten we eentje van deze doen. Ja, ja dat kan. Uh, als je wat rustigers wil, Nothing Else Matters is een heel bekend nummer. Ja, dat vind wel een fijn nummer inderdaad. Het is een, een lekker nummer. Oké, okay, uh, dan doen we die toch. Nou, zetten we die als Jolandenkeuze. Ja. keuze En dan wil ik nog even ook noemen... Uh, Tania Cross. Die is ook jaar. En ik, ik was helemaal in shock. Ik zie, ze is van 76 dus uh, die is nog helemaal niet zo oud. Die, die wordt pas 52. Nou, dat 50. best op leeftijd. Uh. Nee, dan wordt ze 52, zeg ik dat goed? Nee, 42. 42, ja. Ja, dus eigenlijk wel jong. Maar die, uh, die heeft toen de tijd, ze is dus een, een uh, mezzo-sopraan uit Nederland. Maar zij is toen uh, weer, best wel bekend, weer extra geworden bij ander publiek. Doordat ze BD met de beste zangers. En toen, nee. uh, toen deed ze dat nummer Barcelona. En dat was met, uh, uh, heette die, Tom, Thomas of zo? Ik moet, ik, dacht, ik zoek er heel ik, ja. even snel op. Maar uh, dat, uh, dat was, uh, nou, ze, ik vond dat een heel, heel geweldig nummer. Ik heb hem laatst terug zitten luisteren. En uh, Tommy Christian was dat. En uh, ze, ze behaalden dus met hem uh, de eerste plek in de iTunes-lijst... Met, met dit nummer Barcelona. Ah, oh, uh, dat nummer. Ja, ik weet het volgens mij wel. Ja. Ja. Maar ja, die ja. is te lang en ook te intens, denk ik... om uh, als Jolande keuze te doen. Maar ik vind hem wel erg mooi... Maar we, gaan, ik, ik, uh, we gaan zo even kijken. Ja, maar ik heb toch eigenlijk ook wel een ander idee die, uh, die we kunnen doen. Oh jee, oh jee dus alle uh, ideetjes gaan, uh, gaan lopen. Gaan over. Ik, uh, ik heb nog wel een uh, leuk nieuwtje. Um, ik weet niet of je dat herkent, maar het festivalseizoen is weer begonnen... en dan, kom je, uh, dan wil je een biertje bestellen. Ja. En uh, dan kom je bij die bar aan en dan sta je daar... en dan wordt iedereen om je heen geholpen. En dan sta wel, je... Jij? Ja, maar, ja maar ik wil, ik, En ik dan? Ik, en ik dan, maar die komt net aanlopen... Uh, nou, daar heeft het uh, uh, bedrijf AI Bar een, uh, een oplossing voor gevonden. Ah. Die hebben namelijk een, uh, een camera. Een geweer. Een geweer, ja. Gewoon, bam. Iedereen omver, klaar. Nee, uh, die hebben um, een app uh, ontwikkeld, of eigenlijk een, een systeem, waarbij je uh, uh, verschillende camera's hebt uh, en die, met gezichtsherkenning. En um, als je dus aan kunt lopen, dan herkent hij je gezicht. Kijkt hij, oké, okay, nou ja, je weet het, je bent nieuw. Dan zet, geeft hij je nummertje. En oh. dan vervolgens uh, ziet de barman uh, op, zijn, uh, op zijn tablet Hi, van wie, uh, wie is er aan de beurt. Uh, en het voordeel is ook... Die kan ook kwijpen als je geholpen heeft of zo. Ja, die geeft dan aan, oh, deze is uh, klaar, deze is klaar. Je, uh, het systeem bekijkt uh, ook van uh, hoe, lang, uh, hoe druk is het, hoeveel, hoe lang ben je oh, ongeveer goed. nog uh, bezig. voordeel is ook, hij uh, herkent dus ook mensen op... Leeftijd en geeft een waarschuwing van: Nou, deze zal waarschijnlijk nog geen uh, 21 zijn. Oh, wat goed. Op dat moment uh, kun je legitimatie vragen. En als je nou met z'n vieren staat, geeft het systeem al meteen aan: Oh, deze heeft, is al gecontroleerd op, uh, op legitimatie. Dus dan ho hoef je niet 36 keer je legitimatie te laten zien. Oh, wat fijn. Hoef maar één keer. Het enige waar ik wel een klein beetje mee zit, is natuurlijk: uh, Ja, toch een stukje privacy. En ze checken hoeveel je drinkt. Het is wel, hoeveel je uh, uitgeeft. Het is wel inderdaad. Uh, er zit heel veel data nog achter inderdaad van hoeveel, uh, hoe vaak kom je bij de bar, hoeveel geef je uit, uh, wat bestel je. Alles kunnen ze in principe op die manier trekken. Maar ze kunnen ook wel zien wie er dan helemaal niet betaalt en wie de opvreter is. Ja, maar of de opdrinker, opzuiper. Ja, maar ik denk niet dat ze daar gebruik van maken. Want ja, lekker boeien dat er mensen zijn die, uh, die een beetje op andermans uh, geld leven. Als er, maar, als er maar betaald wordt voor de dag. Ja, uiteraard. Maar, uh, ik vind het een goede app. Ik, uh, ik denk dat bars hem misschien best wel graag willen installeren. Want dan hoeven zij niet meer moeilijk te doen over uh, inderdaad de uh, identificatie, of er groter of kleiner zijn. En, uh, en inderdaad, dat mensen niet te lang moeten wachten. Nou, ik denk vooral in het uitgaansleven is het super prettig ja. dat je gewoon uh, uh, ja, niet onnodig hoeft te wachten. Want dat is fijn. Ja, en je weet precies wanneer je aan de beurt bent. En het is niet zo dat je een soort gevecht wordt van... Ja, maar ik ben aan de bed, Nee, ik ben aan de bed. Maar het is ook wel grappig als dat op een groot scherm is. En dan uh, worden opgeroepen, die en die bestelt uh, drie shotjes. En, uh, oh, <laughs> dat zou ja, wel heel Dat iemand zijn. groot in beeld komt op het moment dat hij een rondje geeft. Ja, dat, uh, ja. ja precies. Ja, dat is wel leuk. Ja, to, uh, we, okay. we gaan het nog verder ontwikkelen. Goed, um, Ja, we gaan zo weer op uh, voor het Zandvoort Nieuws. Maar, maar eerst ja. Eerst even lekker uh, muziek. It was easier to have fun back when we had nothing, nothing much to manage. Back when we were damaged. Sometimes the freedom we want it feels so uncool. Just clean the pool and send the kids to school. To do it once I think it's true What they say That the dream is borrowed You give it back tomorrow Minus the sorrow And that pain She just comes in To break up the daydream And I One thing. Voor de Zandvoortse berichten. Uh, ja, de omstanders uh, haalden uh, een drenkeling uit het water. Aangelo Afgelopen uh, zondag, even na uh, 11.30 uur, is er ter hoogte van het uh, strandpavillon Strand 21 een drenkeling door uh, omstanders het water uitgehaald. Een van hen uh, begon direct met uh, reanimeren. Onmiddellijk werd, uh, werd het hulpdiensten geanimeerd en. Uh, niet veel later landde ook uh, de trauma-helikopter. Ik heb hem nog zien vliegen, trouwens. Ah. Ik, uh, ik vroeg me al af waar hij heen ging. Um, ja, gelukkig uh, heeft de persoon het volgens mij wel overleefd. Maar uh, ja, dankzij de, de omstanders. Dus uh, ja, goed werk. Ik uh, respect. Ja, um, ik, ik zal even nog wat evenementen vertellen. Vandaag uh, is er een zomermarkt op de boulevard. En er is vandaag ook single beach party bij Barefoot Cottage. En uh, dat, uh, dat heet dus het Single Beach Festival van Villa Vibes. En het belooft dit jaar met 1500 singles nog mooier te worden. Dus uh, nou ja, er staat zon, zee en heel veel leuke singles. Ik hoop wel dat het, uh, het weer een beetje meespeelt. En uh, je kan ook uh, zaterdag even na 10 uur uh, luisteren naar ons radiostation... voor het laatste nieuws over de Single Beach Party. Blijkbaar komen ze bij Goedemorgen Zandvoort. Oh, leuk. En uh, morgen heb je ook Plastic du Tètre. En het is eigenlijk een soort kunstenaarsmarktje. En dat is dan een beetje in het centrum en dan ook op de poststraat. En dan komen allemaal kunstenaars. En het is de laatste keer. Dus uh, ga nog even kijken. Want het, ik vind het eigenlijk wel een beetje jammer dat het weggaat. Dus, ja. Uh, en, en daarnaast wil ik nog even vertellen dat er... Dus uh, volgende week heb je dus het ADAC GT Masters op het circuit. En uh, dit is dus wel, uh, dus wel iets waarvoor uh, dus die, uh, die uh, speciale dagen gebruikt gaan worden. Want... Uh, je hebt uh, zogenaamde ubo-dagen. Ja, ja, die dagen dat ze gewoon uh, uh, ja, heel veel lawaai mogen ja, maken. Ja, precies. Dus uh, nou, Ik moet zeggen, ik, ik, ik hoorde gisteren... Ik was gisteren, lag ik helaas met een migraine op bed. Oef. En toen hoorde ik toch ook wel een beetje de... Ja, maar dan wordt, dan wordt het lastig. En toen dan vond ik het niet lus. fijn. Ik nee, had zo snap van, ik. oh, weet je wel. Nou, alles goed dicht. Maar uh, dan, dan, als je ziek bent, is het niet fijn. Nee, maar ik nou ja. vind, uh, eigenlijk vind ik het wel leuk. En als, ze, als ze naast je staan te verbouwen, is dat ook niet fijn als je migraine nee, hebt. als je... <laughs> dat, nee. Nee, maar, maar ik was laatst gewoon aan het werken in het gemeentehuis van Zandvoort. En uh, toen hoorden ze ook racen. Maar ja, ik vond het niet zo te anderen. Ja, dit kan ook niet. Het is zo van een rot geworden. En dit en dat. En ik zeg, zit je nou een geitje te maken of zo? Want ik had zelf van, nou, dit is toch niks? Maar uh, die, was echt, die, die was echt niet uh, in de hum ervan. Als je, als je maar wat te zullen erop, ja, Als je erop gaat letten... En dan uh, is het uh, meer irritant dan ja. dat je ondertussen uh, je aandacht hebt gegeven. Uh, gewoon je ding doen en niet uh, ja. te veel erop focussen. Ja, dat is het, ja um, het was uh, vorige week vrijdag tropisch warm. Tijdens de afsluitende activiteiten uh, van weer een uh, hele week uh, Rekreade. Re Re uh, Rekreade, uh, ja. ja. Het zandkraampje leed uh, bijna onder de hitte op het uh, Louis Daams. Uh, um, Louis -davis -davis -davis. Ja. Dat, ja, dat dus, ja, uh, was leuk daar. Het was uh, gezellig, ja. warm, maar vooral uh, heel gezellig. En uh, <laughs> ja, dat. Ja. Dus, ja, tot zover de antwoorden, berichten. Ja, laten we het maar doen, want uh, dus, uh, we hebben nog zoveel andere leuke berichten. Um, even kijken. Uh, maar, wilde, uh, maar ik had nog wel eigenlijk een klein berichtje wat ik. Oh, nou, ja, mag je? Ja, ja, want dit ja, is toch duidelijk. wel interessant. Want je hebt de, de, op donderdag een. Uh, Augustus o, is gaat de 7e ja. editie van de Boscalis Beach Cleanup van start. Twee weken lang gaan dus duizenden vrijwilligers afval opruimen. En uh, van 1 tot 15 augustus wordt dus de hele Noordzeekust schoongemaakt. 31 etappes. Iedere etappe is 5 tot 10 kilometer lang. Inschrijven is niet meer mogelijk. Alle etappes zitten vol, maar als er afzeggingen zijn komen de komende mogelijke plekken vrij. Ik, ik dus, vind dit zo'n mooi bericht. Gewoon het feit van, als je het strand wil opruimen... kan niet, want we zitten, zijn, doen we het al bij te veel. Ja, maar het is wel zo, het eindresultaat... gaat dus bekend gemaakt worden... donderdag over een week, op 15 augustus. En dat is in het strandpaviljoen Ahoy... Dus dat is in Zandvoort. Okay. En, uh, maar ik, ik heb zelf ook zo nog wel een tipje van mensen... als je gewoon op straat loopt. Als je nou iedere keer dat je op straat loopt... en je ziet wat liggen... Dat doen dan twee, en je ziet ook een prommelok in de buurt... doe dan even twee dingetjes erin. Als iedereen dat doet, dan moet het toch een keertje wat schoon zijn. Ja, Hè? maar als je nou mensen gewoon hun vuilnis niet op straat gooit... Nee, dat is wel heel dan fijn. Dat zou wel ja, een hele hoop schelen. Ik liep gisteren naar de bus... en toen zag ik dus een plastic tas en die lag echt tussen... Uh, de spijlen van, de, van, van een brug uh, boven over uh, de Leidse Vaart. Ja. Ik denk, ja, die waait zo het water in. Dus die pakte ik. Maar ja, dat was een plastic, lege plastic tas van Albert Of zo weet ik veel. En het onderweg heb ik toen nog toch drie dingetjes opgeraapt. En dan ja. gewoon. Nou ja, dat zijn er al keer minder. Je moet alleen altijd even uitkijken met wat je opraapt. Want ja, sommige dingen daar wil je ook liever niet met je blote handen aan zitten. Ja, poepjes ja. raken hoor ook niet op. Nou ja, dat eigen. of... Uh, maar ja, er kunnen ook uh, naalden of, uh, ja. of andere uh, nadigheid ja. in zitten. Dus nou, hier let wel Plastic, op plastic op. jongens, raap eens wat plastic op. Gooi het in ieder geval niet op straat. Ja. Zou um, wel fijn zijn. Ja, tijd voor de Jolanda keuze denk ik. Ja, dan. daar had het over. Hè? Maar we ja. hadden Nothing Else Matters. Van ja? uh, ik, heb jij die... Uh, ik heb hem, uh, bij ik de hand? hem klaarstaan. Oh, dat vind ik wel fijn. Even en dat kijken. is dus eigenlijk omdat uh, James Allen Hatfield jarig is vandaag. Hij wordt vandaag... Ses Met Teleka, met nog meer als Matter. Een klassiekertje. Ja. Wie was er nou, jarig? De zanger, toch? Uh, uh, James Allen Hatfield, Volgens mij was hij gitarist, dacht ik. Oh. Maar uh, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Dan moet ik even kijken. Ik ga even kijken. Ja. Van 1961. Of 1963 was hij, Muzikant, zanger en slaggitarist. Dus hij, uh, hij is wel zanger. Van, zanger van de band. En Naast zo is Kirk Hammett. Oké, okay. okay. cool. Uh, ja, ze konden hem dus gewoon niet missen, maar ik ben wel benieuwd, hoor, naar die uh, documentaire zo'n Kind of Monster. Ik ga hem echt uh, misschien wel vanmiddag even kijken, omdat hij jarig is. Hoe vind je dat? Ik vind het ook knap dat iemand dan toch uh, zijn. Uh, oh, want dat moet ik wel zeggen. Uh, hij heeft zijn verslaving overwonnen. Oh, dat is wel goed. Dat is dan heel goed, maar er uh, komt zo vanmiddag. Komt erin uh, bij Rob, komt uh, uh, Mick... Ik, Kom, ik... Komt hij langs? Komt nee, James? Uh... Nee, nee. Mick komt langs. Uh, en, uh, ik heb het wel gedeeld op de tekst-TV. Maar dan heb ik, daarna heb ik het artikel weggegooid uit de postbus. Dat weet ik oh, niet. Meer. Maar is... er wordt vanaf dinsdag, de zesde of zo... is er om half zeven in, uh, in Pluspunt... is er dan uh, uh, soort AA-achtig iets over mensen die verslaafd zijn. Oh. En die, uh, die Mick die gaat het uh, doen. Maar ik luister vanmiddag... Uh, van uh, drie tot vier of twee tot drie. In ieder geval bij... Uh, bij uh, zandert op zaterdag. Bij Rob. Die komt okay. vertellen hoe dat in elkaar zit. Ja, nou, dat is altijd... Uh, maar het is toch de bedoeling dat je anoniem blijft? Dat is toch idee van anoniem ja, die Annie? Uh, ja, die Mick is een van degenen die dus de mensen helpt. Ah, okay. En uh, uit, uit eigen ervaring. Want die zoveel uh, jaren... Het is ook de laatste stap altijd bij... Uh, uh, van het AA-programma. is Dat je iemand anders helpt. Ja, dat klopt. Dus, uh, dat, uh... het is uh, Mick Boskamp volgens mij. Uh, en hij, uh, hij gaat dat dus inderdaad doen. En ik. Uh, nou, ik. Uh, we gaan het vanmiddag allemaal horen. Hey? Ja, hey, helemaal leuk. Uh, ja, we hadden het, uh, we hadden het net uh, even buiten de uitzending over de uh, Google Assistant. Ja. Uh, want ja, er is uh, een hoop over te doen. Um, het is natuurlijk super handig dat je. Weet uh, je dat? Je drukt je telefoon in, je. Um, uh, hoe je dat? Uh, Roep tegen je telefoon: Hey Google. Uh, of Hey Siri. Hey uh, of Alexa? Hey Siri. Alexa of uh, Alexa, Alexa, help me. Zet mijn lamp aan. Uh, wat is uh, 2 plus 2? Nou ja, uh, van alles. Maar ja, om dat te kunnen doen, moet natuurlijk de telefoon uh, 24 uur per dag uh, met je meeluisteren. En ja, je niet alles kan. Uh, uh, kan herkennen en ze het steeds verder willen ontwikkelen. Uh, ja, laten de bedrijven mensen meeluisteren... om uh, zo te kijken of, er, uh, ja, of ze hem kunnen verbeteren... en uh, uh, het systeem beter te maken. Maar ja, uh, dat is toch wel, dat is toch wel uh, ja, uh, op zijn minste uh, ja, vervelend, zeg maar. Omdat ja, er zijn natuurlijk... Uh, uh, ook als je met je advocaat aan het, uh, aan het praten bent... ook als je met je minnares... Uh, uh, uh, uh, gezellig uh, samen bent. bent. Aan het uh, midden bent. Uh, nou ja, noem, uh, noem het op. Alle momenten dat je liever niet wil dat er iemand meeluistert... worden ook... Uh, uh, um, ja, wordt er ook meegeluisterd. En dat is toch wel een beetje een dingetje. Nou zegt Google uh, zelf dat... Uh, uh, um, hoe heet het? Dat ze uh, stoppen met uh, mensen erop zetten. Alleen ja, ik... Je nee, vertrouwt ja. het niet, hè? Maar je kan nou, het afluisteren, uitzetten in de instellingen. Ja, maar dan ben je wel je, je Google-assistent uh, of je Siri uh, kwijt. Ja, nou, ik gebruik hem nooit, dus dan, dan kan ik het ik beter het, wel doen dan. Ik vind het ideaal. Ik uh, gebruik hem sowieso vaak in de auto. Uh, ik heb, uh, hoe heet het, uh, uh, Android Auto uh, uh, in de auto. En dan uh, ja, is het toch, uh, hey Google, uh, zetten we dat nummer op. Of, uh, hey Google, navigeer naar uh, huis. En bel en dan, een res. Bel een res, weet je wel. Uh, <laughs> ja, eh. Uh, ja. Dat, uh, dat soort dingen. Weet je, ja, dat, ja het is toch. Uh, uh, overigens, die staat niet onder minnares in mijn dus telefoon. Nee, dus dat al... ja, dat. Uh, ja, dat is een ander. Ja, dan moet je, dan moet je toch andere <laughs> dingen zeggen. Maar ja. Uh, bel, bel moppie. Dat is ook wel leuk. Moppie! Ja, maar uh, het, is, uh, het is wel ernstig. Maar ze zeggen ook al bij klantenservice... Hè, hoor je altijd. Uh, de zijn van dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. Dat gebeurt dus ook altijd. En het worden, die worden wel altijd gecheckt, denk nou, ik. Ik, ik. ik heb zelf zoiets van. De. Um, als je. Ik vind het zo naïef. Weet je wel? En dan wordt. En tuurlijk wordt er gezegd van ja. Ze zeiden wel een beetje dat ze het niet echt meeluisterden en zo. Maar. Als je gewoon een beetje. Maar misschien is dat omdat ik me veel met techniek bezighoud. Maar als je. Um, als je iets gratis krijgt. En. Um, uh, hoe weet het? Je. Um, en op het moment dat je, dat je zoiets wil verbeteren. Kijk, die Google-assistent moet verbeterd worden. Jouw telefoon heb je er wel voor betaald, maar Android is een open source, en gratis ja. stukje software. Uh, Google Chrome op je, uh, uh, op je laptop is gratis. Google, de website, is gratis. Ja, dat Ergens moet op de ene of andere manier komen. geld uh, verdienen. Ik denk zelf dat als zij beursbrokers, uh, als zij die hebben, dat ze dan wel gouden tipjes kunnen krijgen hier en daar. Is dat integer om ze te gebruiken of niet? Want niemand weet dat jij dat gehoord hebt. Nee, Dan kan je precies. bepaalde aandelen gaan kopen of verkopen. Ah, ja, dat, dat is uh, zeker uh, een dingetje dat ik denk van... Nou, die moeten ze verplicht uitlaten zetten die telefoons. Ja, maar ja, aan de andere kant, ja, uh, je, je haalt ook een stukje... en dat is altijd de discussie in dit soort dingen. Hoeveel privacy wil je weggeven om, uh, om, uh, om bepaalde uh, functies te kunnen doen? Want ja, het stukje spraak gestuurd iets aansturen... Ja, uh, computers moeten toch al die talen... en al die woorden en alles moeten ze kunnen uh, vertalen. Ja, maar ik zeg zelf van... Uh, je hebt de gewone abonnementen. Van, uh, zorg gewoon dat het daarin zit. Dat je inderdaad dan... Uh, 50 cent per telefoon uh, per abonnement... Uh, standaard... en dat is voor dit soort kosten te dekken. Dan ben ja, je maar... klaar, weet je wel. En dan hoef je niet de privacy te schenden van al die mensen. Want uh, ik kan me ook voorstellen... als iemand uh, wel actief even zit te luisteren... en die hoort dus een stel wat heerlijk aan uh, het seks is... Hoe je horen... Nou, ik weet niet wat ze doen maar hoe, weet je wel. En, uh, ja, dan krijg je daar dus ook gedoe over. Ja. Maar ja dus ja, dat, dat is niet fijn. Ik vind het geen fijn idee dat uh, mensen dat kunnen horen. Ja, en dat is dus een beetje het... Uh, uh, stiekem weten we het allemaal. En als we het over hebben, dan is het opeens uh, allemaal oh, oh, oh, oh. Oh, oh, vervelend en zo. Maar, ja. maar aan de andere kant is het ook wel weer zo... Ja, alles wat jij op Facebook zet... Ja, tuurlijk daar mensen ja. ook bij mee. Uh, hoe weet het, alles wat je. Uh, Al die foto's die worden ook bij Google opgeslagen ja, ergens. Die kan en, je ook eens uitzetten, denk ik. En ondertussen, ik, bedoel, ik, ik weet niet of je dat nieuws hebt meegekregen. over die Face-app. Dat uh, is zo'n appje waarmee je een foto van jezelf of iemand anders. kan veranderen. Kan in, verwisselen, hè? Dat ja, dan ja. kun je iemand ouder maken ja. en dat soort dingen. Um, nou, op zich een grappige app. maar uh, als, daar krijg je dus ook een hele lijst met uh, allemaal dingen waar je akkoord mee gaat. En mensen gaan gewoon. Akkoord. Ja, want je, je gaat geen half uur een lijst zitten lezen. Nee, maar als je, vervolgens, als je vervolgens gaat kijken wat erin staat... dan geef je daar wel al je foto's, uh, uh, al je gegevens geef je uit handen. Ja. En dan denk je, ja, nou, lekker boeien, dan hebben ze mijn gegevens. Nou, superleuk. Alleen, als je daar dan weer verder over na gaat denken... op het moment dat ze die... Gegevens aan, nou ja, het is een Russisch bedrijf. Je geeft die gegevens aan de Russische overheid. Die maken daar uh, gezichtsherkenning, uh, kunnen al die data gebruiken voor gezichtsherkenning. En ja, volgende keer ga je bijvoorbeeld naar Turkije en je hebt wat vervelende dingen over, uh, um, over Erdogan gezegd. Ja. En je gaat lekker uh, naar je all-inclusive hotelletje en je wordt daarop gepakt. En dat is, uh, dat zijn wel de dingen dat je denkt van, hm, oké, okay, ja, ja dat, dat zit er is een wel beetje weer. Jammer, achter. ja, ja, ja. Dus nou ja. Uh, ja. Ja. Het, uh, het is lastig, we gaan het hier niet, uh, denk ik, zo 1, 2, 3 uh, oplossen. Nee, helaas. Uh, ja, nou, uh, we hebben nog een, uh, een paar plaatjes voor uh, voordat het. Uh, uh, Goedemorgen, ik kan het En de zender is getest, dus ze gaan gewoon vanuit Hotel Hoogland weer netjes met goede verbinding uh, beginnen. Dus uh, positief. Altijd weer spannend wat voor muziek je komt. Biffy Ky uh, Clyro met All Sing and All Dance. Uh, jij ja, nog een uh, grappig berichtje. Ja, nou ja, grappig. Het is ook wel weer ernstig. Oh jee. Een, Elke keer als ik zeg dat jij iets grappigs hebt, dan uh, in het een, Ja, het, het is ergens ook wel grappig, want er was een 92-jarige non uit Gent... die heeft bij de politie aangifte gedaan van seksuele intimidatie door een taxichauffeur. Dan denk je echt van, hè, uh, zit hier achter de aan... Maar uh, nee, kreeg, ze kreeg echt een bombardement aan vragen over haar privéleven. Want de man wilde zelfs weten of ze ooit seks had gehad. Nou, de, de man was na die conversatie met die taxichauffeur taxi helemaal van de leg. Dus uh, op advies van een vertrouwenspersoon en moeder moederoverste van het klooster waar ze woont... heeft ze aangifte gedaan. Want uh, die, die, die, die chauffeur vroeg achter, of, of, of, of bent u ooit verliefd geweest uh, op mannen of op vrouwen? En of ze nooit zin had in seks. En dat soort vragen stel je toch niet aan een vrouw? En hij was een gescheiden vader van twee. En uh, toen hij me afzette, gaf hij nog compleet ongevraagd een kus op mijn wang. Je weet wat hij doet als hij nog eens mijn pad kruist. Ik ben er echt bang van. <lacht> De, ja, ja, ik, ik snap ja. wat het probleem hiervan is. Is op zich weet je zo'n vraag. Als ik nu ja. zo'n vraag aan jou stel. en jij hebt daar echt geen zin in. dan loop je weg. Ja. Maar als je in een taxi zit... Hé, ja, je kan niet weg. Je kan geen kant op. Maar je kan ook wel zeggen van... joh, uh, heb ik bij je in de klas gezeten? Dat gaat je niks aan. Nou ja, ja als, ja, als want ik dat wel ik bij hem min... Maar misschien heeft hij wel bij je in de klas gezeten. Je nee, hij was 92. Oké, oh, oké. Okay, ja. ja, ja. 92, hè? Ja. Maar ja, de krant vindt het wel uh, opvallend... dat recent ook een andere seniorenvrouw in Gent... ook al klaagde over het gedrag van een taxichauffeur. Dus uh, nou. een iemand die wilde seks met een bijna 80-jarige vrouw... die bij hem in de auto was gestapt. Oeh. En toen ja. zij dreigde om de politie te bellen, hield hij zijn mond. Of ik het moet... nou dezelfde man is geweest. Maar ja, onduidelijk is het vooral nog bij welk bedrijf de man werkt. Het kan overigens ook gaan om een taxichauffeur die niet is aangesloten bij een firma. Maar ik vind ik... Wel, Dit vind ik echt een opmerkelijk bericht. Van, nou ah, ja. eh, weet je wat het ergste is? Ik huh? zit me dus nu wel af te vragen. Zou, zou ze... Hoe uh, nou, weet het? Hoe, hoe zou ze daarover denken, weet je wel? De vraag die die man stelt, ga ik nu wel zeg maar in mijn hoofd... Ja, ja, hoe zou dat zijn? Weet je? Ja, maar dat zijn, dat zijn dingen die zijn dus duidelijk heel privé. Ja, en, ja nee, weet sowieso. Dat, dat, dat zijn gewoon dingen die vragen. Ik ga jou toch ook niet vragen hoe vaak je doet en waarom en wat je leuk vindt. Dat, dat, dat is gewoon hartstikke privé. Kan, kan ik best uh, allemaal... Ja, uh... nou, ik, maar ik wil het eigenlijk ook niet weten. <laughs> uh, ja, ja ik, vind, ik vind er moet toch een bepaalde vertrouwelijkheid zijn. en Niet in een taxi. Uh, een man die je helemaal niet kent, die gaat je de hemd van het lijf vragen. Ja. Zo van uh, dat je vraagt als vrouw van God... bent u nog maagd, weet je wel? Of, uh, en ik bent getrouwd met Jezus, maar uh, hoe doen jullie het dan? Weet je, dat, dat kan toch niet? Zo. Nee, dat vind ik wel een beetje zielig. Ja, nou, dus, uh, laatste berichtje uh, uh, voor uh, negen uur. Want de blauwe brillen uh, um, um, rukken op. De denk je blauwe brillen? Brengen. Ja, dat zijn uh, speciale brillen die uh, um, hoe weet het, uh, uh, blauw licht tegenhouden. Dus als je veel achter de computer zit... Oh, zorgt het ervoor dat je uh, ja, wat rustiger kan kijken. Ze zijn ook op sterkte te krijgen. Um, ja, is en het is eigenlijk gewoon een best wel, uh, computerbril eigenlijk. Maar ja. nu tegen het blauwe licht. Ja, het is gewoon ook puur... Ook voor je telefoon. Uh, want het is, uh, ja, het is toch wel vaak een probleem. Mensen zitten de hele dag naar zo'n scherm te turen. En ja, je krijgt daar gewoon uh, ja, minder uh, goede nachten van en zo. Ja. Goed, uh, ja, het is bijna negen uh, uur. Of tien uh, uur bedoel ik. 10 uur. Tot zover het ritme van...